9 uur. Het NOS-journaal. Jurist Dubenitsky. Op de kieslijsten voor de Kamerverkiezingen van 12 september... zijn ouderen ondervertegenwoordigd. Een onderzoek van de protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB... toont aan dat nog geen kwart van de kandidaten 50 jaar of ouder is... terwijl 35 van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder is. Veel 50-plussers op de kieslijsten staan bovendien op een onverkiesbare plaats... Het aantal kandidaten van boven de 65 blijft onder de 10. Al die kandidaten zijn onverkiesbaar. De PCOB vindt het een zorgelijke ontwikkeling... dat er onder de in totaal 478 kandidaten relatief weinig ouderen zijn. De lijsten moeten volgens de organisatie een afspiegeling zijn... van de leeftijdsopbouw in de samenleving. Bij een busongeluk in het noorden van India zijn zeker 40 doden gevallen. Zo'n 20 passagiers raakten gewond...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 Het weer vrij zonnig en droog. In het noorden nog wat wolkenvelden. Vanmiddag ontstaan er een paar stapelwolken. En wordt het 20 graden op de wadden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Bijna drie minuten over negen. Welkom bij het eerste en meteen ook voor eerst enige volledige uur van de Nieuwshow. Volgende week zijn we er weer gewoon in 2,5 uur opstelling. Wat gaan we doen? Over een klein kwartier is hoogleraar humanitaire hulpverlening Thea Hilhorst te gast. Zij gaat ons vertellen over de situatie in de Filipijnse hoofdstad Manila, die deze week voor driekwart onder water stond. Om half tien komt Inget Hogevorst langs voor de boekenrubriek... en we besluiten de uitzending vandaag met een gesprek met Joost Carlier. Dat is de oprichter van A Camping Flight to Lowlands... een muziekfestival dat komend weekend voor de twintigste keer... dik en dik en dik uitverkocht georganiseerd wordt. Maar we beginnen met een media-tycoon die deze week in ons land zijn slag sloeg. Het profvoetbal in Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn... nu Fox International, het tv-netwerk van mediamagnaat Rupert Murdoch... zich op onze eredivisie heeft gestort. Het bedrijf van Murdoch trekt in totaal 1 miljard euro uit... om zich voor een periode van 12 jaar... van de uitzendrechten van de eredivisie te verzekeren. De deal is de grootste in de historie van het Nederlandse voetbal... en werd afgelopen week -einde in Londen in het diepste geheim gesloten. Murdoch kocht eerder ook al de rechten van de Duitse Bundesliga. Over zijn strategie en de gevolgen. Voor de clubs gaan we praten met Jan Herman de Bruin. Hij is hoofdredacteur van Voetbalmaanblad 11. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, woorden als historisch heb ik al gelezen. Bent u het <laughs> daarmee eens? Nou, voor een stuk zeker wel. Er zijn een paar van dat soort momenten geweest. De oprichting van Sport 1 en uh, op een gegeven moment Talpa. Die hebben allebei een start gemaakt om voetbalrechten te gebruiken. En uh, het is voor, voor de voetbalclubs. Uh, en voor het hele medialandschap in Nederland, denk ik, een enorme nieuwe move. dat Murdoch zich nu in ons medialandschap echt gaat mengen. Ja, moeten we er blij mee zijn? Absoluut. Ja? Tuurlijk. A, om te beginnen is concurrentie natuurlijk alleen maar goed. We hadden het zelfs een heel klein beetje over de. Uh, met jullie uh, collega vanmorgen. ik er net even te praten uh -huh. over de radio. Dat het bij ons natuurlijk allemaal versplinterd is. en hoe wij als luisteraars genoten hebben van de maar Misschien jullie niet, omdat de uitzending hier wat korter was. Maar ja, wel, hoor. als een Murdoch zich met de radio zou bemoeien, zou hij dat denk ik ook in één. Een keer tot een populaire programmering omvormen. Ja, maar hoezo gaat... concurrentie neemt toe? Er, er is toch maar één die dan de uitzendrechten heeft? er ja, zijn uitzendrechten voor, voor live voetbalwedstrijden. Ja. Maar ik kan me niet uh, anders voorstellen dan dat hij dit zal zien. Hij heeft al een kleine Fox zender. Uh, dat hij dit zal zien als een, als een echte opstap richting Nederland naar het Nederlandse televisielandschap. Oh, dat bedoel je. Dat er weer ja, een zo, hele... bedoel, zo bedoel ik. het. De zijn, we, we hebben natuurlijk toch een beetje een, een wankelend SBS-systeem. Uh, ja. Het is niet helemaal toevallig dat in deze hele deal. En de MON natuurlijk ook zitten. Want die zijn mede-aandeelhouder. En die zijn het ook gebleven. in uh, Eredivisie Live. Wat dan op een gegeven moment Fox gaat heten. Eredivisie dus dat komen we live... wel een paar uh, partners samen. Ik, ik, ik sta even voor al die mensen die niet zo heel erg in, dit, in, in die wereld bekend zijn: Eredivisie ja. Live, dat is een zender ja. waar je voor moet betalen. en waar je op, je, op dit moment de live voetbal. Wedstrijden kunt zien. De live eredivisie. Wedstrijden, eredivisie ja. wedstrijden. En dat is dus iets anders dan de samenvattingen die gewoon Precies. voor iedereen gratis. In feite gratis... staat deze hele deal daar los van al die verhalen ja. over het bord op schoot. Dat is allemaal emotie. En het gaat misschien wel spelen, ja. maar sec heeft het met Voetbal wat er is nu gebeurt emotie, is niks te maken. Ja. Voetbal is... Enorm veel emotie. Maar goed, toch maken mensen zich zorgen dat dat, dat, dat niet meer uh, gaat gebeuren: dat de zeven nu met het bord op schoot. Maar u zegt, er hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Nee, dat, dat blijft zo. Dat weet ik niet. De, het staat er niet gewoon los wat er nu gebeurt. Dus ja, hij heeft nu okay. de rechten gekocht, zoals die al eigenlijk al 15 jaar op verschillende betaalzenders te zien zijn uh, van, van, van eerder wedstrijden de verkoop van de samenvattingen van de, wat, laat ik zeggen, de, hmm. wat de NOS heeft, dat zit nog een jaar bij de NOS, maar dat komt in de komende maanden, wordt daarop geboden. En het zou heel goed kunnen zijn dat bijvoorbeeld een zender als SBS, en dan denk ik alweer aan John de Mol, die ja. daar aandeelhouder is, en aandeelhouder is van en de Mol, en op een gegeven moment ook ziet dat televisie, voetbal op televisie wel een enorme boost aan je kijkers kan geven, dat die daar een bod op gaan doen wat hoger ligt dan wat de NOS wil gaan betalen. En dan kan die het op een ander tijdstip zetten. Dan kunnen ze dat volledig op een ander ja. De, de, de mediabed zegt geloof ik dat het op of rond negen uur moet. En in het verleden was voor, voor de verkoop van live voetbal... natuurlijk altijd wel een beetje een handicap. Zeker, hey, voorstel dat je een hele goede wedstrijd hebt... die begint om half zes. En je ziet anderhalf uur later al gratis de samenvatting van zo'n wedstrijd. Dan is het natuurlijk wat minder aantrekkelijk... dan dat als je het anders doet. Maar er zijn sowieso maar 600.000 mensen... die een abonnement hebben op die betaalzenden. Dus ja, ja, maar, maar dat is dan een groeiend aantal. Hey, het is nu... Uh, ze zijn natuurlijk een paar jaar geleden met niks begonnen. Het is een zender die ook, in tegenstelling tot uh, wat er ergens hier naar uh, gepubliceerd stond, afgelopen jaar winst heeft gemaakt. Alleen gebruiken ze die winst nu nog om de investeringen van de eerste jaren terug te betalen. Dus de clubs profiteren daar niet van. Een van de onderdelen van de deal van Murdoch is dat alle investeringen in één klap weg zijn. Althans, die zijn nu, worden nu ook betaald door Fox, zodat de clubs eigenlijk. We bedoelen de, de aanloopverliezen van de club. Begin... Dat is een 50 miljoen euro Precies. geweest. Uh, dus uh, vanaf dit moment gaan de clubs, behalve het feit de, wat er nu gebeurd is... dat ze betaald krijgen voor de rechten, is een van de allerbelangrijkste dingen. Misschien zit er nog wel veel meer geld in. Dat is dividend. Hè? Als, als een zender, dat is toch een bedrijf, als die win, winst maakt... de clubs zijn in de nieuwe situatie voor 35% mede-eigenaar van die zender. Stel dat zo'n zender 100 miljoen winst maakt... dan is het per jaar ook nog eens een keer 35 miljoen euro dividend te verdelen. De, de zaak uh, werd natuurlijk uh, echt... Extra interessant, omdat het een deal van 12 jaar ging. Dat en opeens ging het over een, een bedrag van 1 miljard. Ja. En dan denkt iedereen... Oeh. Wooh. ja, Inderdaad, precies. Maar het, het, uiteindelijk per seizoen is het iets van 60 miljoen of zo. Iets, per hè? seizoen is het 60 miljoen. Om een idee te geven. Dat is een, miljoen, een miljoen of 60. En dat gaat dan nog wat, wat groeien. Hoe weinig dat is, op dit moment verdienen alle eredivisieclubs bij elkaar. En dan praat je over Ajax, 500, PSV. Net zoveel als een... Engelse ramsclub als bijvoorbeeld Wigan Athletic in één jaar. Dus de verschillen wat er in het Engeland en ook nu in Duitsland wordt betaald... en voor een deel in Italië, en wat we in Nederland betalen... het, het was peanuts en het worden nu twee peanuts. Sky betaalt in Engeland 1 miljard pond, geloof ik, per jaar. Hè? Nee, meer. Ja. Nog meer? Ja, ja, ja, bijna 2,5 miljoen. 2,5 miljoen. Ja. Dus het is het, het is gewoon een, een speeltje voor meneer Murdoch. Ja, het is, het is een, voor hem. Hij zal er niet wakker van gelegen hebben. Van deze Zou hij Zou zich überhaupt interesseren? Nou, voor dat, die... dat, dat, ik, ik had in mijn column in Elf had ik geschreven van niet. Ik heb uh, ge, gesproken met de journalist van De Telegraaf die het naar buiten gebracht heeft. Uh. Die heeft weer met mensen van Fox uh, gesproken en die vertelde dat bij de beslissende vergadering dat hij ook aanwezig geweest is en dat hij de PowerPoint presentatie gezien heeft. Maar bij, bij News ik heb zelf met het bedrijf te maken gehad. Ik, ik ben mede aandeelhouder geweest van een bedrijf... wat ook van uh, eigendom was van News ja. Daar worden alle besluiten eigenlijk altijd genomen door zijn zoons inmiddels. Meneer De ja. Bruin, is dat bedrag, zeg maar 60 miljoen per jaar... is dat inderdaad een ramsbedrag? Het is geen ramsbedrag. En het is voor Nederlands voetbal is het heel gunstig... Uh, omdat het meer is dan wat er nu betaald wordt. Maar het is wat het waard is. Oh. Dit is wat onze eredivisie waard is. En mondiaal Kortop, niet zijn zo we veel. natuurlijk een kleinere competitie... Hmm. Uh, u heeft er inderdaad uh, over geschreven en u heeft gezegd ik ben het niet zo eens met de verdeling van het geld Ja, dat zat eigenlijk dat staat los. Ja. Nou, ja. los van, wat, oh, ja. van, van, van de deal. <güls> het gaat om hoeveel het geld uh, Nederlandse topclubs klagen altijd over het feit dat ze internationaal niet meer mee kunnen omdat de grote clubs meer geld verdienen de, de internationale clubs ongelooflijk veel meer geld verdienen aan televisie wat ik net al vertelde ja. wat Wigan verdiende en dat is bij Manchester United nog een veelvoud daarvan deze deal maakt daarin eigenlijk geen verschil. Het maakt op de begroting van Ajax... zeg maar een begroting van zo'n 60, 60 miljoen euro... niet heel veel uit of je 3 miljoen of 5 miljoen aan televisiegelden krijgt. Of misschien wel 6. Het zijn maar een, een paar percentages. Het maakt voor een club als Heracles... met een begroting van een, een miljoen of 8... wel heel veel uit of ze daar... Anderhalf of 4,5 miljoen euro aan televisiegelden krijgen. Dat zou de Nederlandse competitie, als, als het gelijkmatiger wordt verdeeld. en dat hoop ik dat het nog op een gegeven moment gaat gebeuren. maakt het onze competitie aantrekkelijker. Een van de leuke dingen van de afgelopen jaren van de Eredivisie was. dat het steeds spannender werd. Afgelopen jaar, tot een week of drie, vier voor het einde. konden er zes clubs konden kampioen worden. Nou, als je. en dat komt omdat iedere club aan alle clubs. tot en met Excelsior toe. iedereen ontzettend veel punten verspeelde. Als je dat verschil weer groter gaat maken door, uh, door alle twijfelgevallen... En nu kunnen, kunnen clubs als, als, als Groningen, als Heerenveen... kunnen nog proberen om, om, om mee te komen met deals, met spelers aan, uh, aan, aan te trekken. Als je het verschil binnen Nederland groter gaat maken... door de topclubs wat meer geld te geven... en dat is geld wat ze eigenlijk mm. niet internationaal verder houdt... En dat hou je weg bij de kleinere clubs... dan krijg je weer in Nederland grotere verschillen. Maar wie verschillen. gaat dat bepalen... Dat doen de clubs onderling en dat is nu tot nu toe een, het recht van de sterkste geweest. Ja. Gek genoeg zijn er dus vijf clubs geweest die gezegd hebben wij willen meer. Heel raar genoeg zat bijvoorbeeld Vitesse daar niet bij, bij die clubs. Dus Vitesse wat misschien dankzij die, die, die investeerder in, in staat is om een grote club te worden. Zit ook aan de verkeerde kant van de streep. Dat geldt ook voor een club als Groningen, voor een club als Heerenveen. Ook voor een club als FC Utrecht. Aan de andere kant AZ, wat weliswaar goed gepresteerd heeft, maar in wezen zeker geen grotere club is dan Heerenveen. En waarschijnlijk ook qua financiële middelen helemaal niet als Vitesse in de toekomst. Zit dan weer aan de andere kant. Het is een hele rare verdeling. die ze nu gemaakt hebben in de zomer van 2012. En die de verhoudingen voor de komende jaren. scheef kunnen, kunnen groeien in Nederland. En dat vind ik gewoon jammer. Maar dat hebben ze toch met z'n allen zelf afgesproken? Nou oh ja, ik heb, nee, er zijn kleinere clubs, Zwolle en, en, en VVV. Ja, die, die ook dan, onder protest ja. zijn toegegaan. En ik denk dat veel andere maar clubs het, het ook tandenkast hebben gedaan. En doet er waarschijnlijk ook weinig toe wat VVV en Zwolle ervan vinden? Dat is in, uh, natuurlijk zo. In Nederland zijn natuurlijk de stemmen van Ajax en PSV en Feyenoord zijn natuurlijk uh, hele stevige stemmen. Dus dat zal ook niet veranderen? Nee, het, het, het, aan de andere kant is de stem van de meerderheid is natuurlijk ook wat waard. Hè. Het is wel uh, dat het maar vijf clubs aan de ene kant zijn en de rest aan de andere kant. Dus het is... Waarom zou het voor Fox en voor Murdoch in dit geval interessant zijn, de Nederlandse competitie? Een beetje als een proeftuin voor weer het opstarten van nieuwe zenders? Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat, dat er heel goed geld mee te verdienen valt. Zij hebben overal waar ze zijn... en ik heb te maken gehad met, uh, met Sky Engeland... ik heb te maken gehad met Sky Italia. We hebben een deal geha gehad, altijd in besprekingen... met wat nu, uh, vroeger heet het anders, toen heet het nog première... maar wat nu uh, Sky Germany is. Daar is voetbal is de katalysator geweest van de opstart van zenders... die ontzettend succesvol zijn... Die voor de voetbalclubs enorm veel geld uh, genereren. En waar, uh, waar een, een enorm uh, economisch gebeuren ja. uh, voor. Dus Rupert Murdoch zal, althans hij, hij zelf niet, maar een nieuwscorp. zal geld gaan verdienen met deze deal. Daar ben ik volkomen van overtuigd. En als dat gebeurt, gaan ook de Nederlandse clubs daar nog enorm van profiteren. En ook nog Endermol. En voor een stukje zelfs de KVB. Want die zijn ook nog voor een paar procent aanhouden. Zijn er geen schaduwkantjes aan dit soort dingen? De schaduwkant zou zijn, en dat is wat ongetwijfeld gaat gebeuren... maar we betalen in Nederland natuurlijk wel heel erg weinig. Is dat de mensen wat meer moeten gaan betalen voor de wedstrijden? Maar we zitten hier echt op... op, op ver onder de marktprijs. En ik denk ook dat een partij die er heel veel last gaat krijgen... dat het de kabelmaatschappijen zijn. Want die zijn in Nederland op dat hele gebied van betaald televisie... nog steeds de koning. Die bepalen eigenlijk de afdrachten. Nou, ze hebben nu te maken met wat uh, met, een, met een partner, een partij daarin... die heel erg machtig is en die misschien wel op, op andere manieren... gaat proberen de, de, de macht van de kabelaars... en dat is zelfs een macht waarvan ik me afgevraagd heb... dat de NMA zich daar nooit mee bemoeid heeft. Want eigenlijk bepalen twee partijen betalen helemaal hoe de afdrachten er gaat. Maar goed, dat is wel een heel ander verhaal. Maar dankzij een partij als Murdoch in het speelveld... zou dat ook wel eens een keer in ieder geval bespreekbaar kunnen worden. Oké. Okay. Centrale vraag blijft natuurlijk ook voor de voetballiefhebber. Is er ooit nog een mogelijkheid dat we nog mee gaan doen? Of blijven we inderdaad in de B-categorie? Vijftien jaar geleden vonden we nog de Europese ja, peen. maar dat was wel voordat, oh, voordat Murdoch zich ja, op de kritische marktje doet. Het nou, nou, ja, antwoord is eigenlijk op clubniveau, als we heel erg realistisch zijn, nee. Goed. En gisteravond is de eredivisie weer van start gegaan, hè? Nou, wie wordt kampioen? VVV. Zwolle. <sussurlijk> nee, ik ga voor PSV dit jaar. PSV, <sussurlijk> goed. Hartelijk dank, voetbaldeskundige Jan Hermen de Bruin... over de spraakmakende overeenkomst tussen Fox International en de eredivisie CV. Ook daar kunt u meer informatie over vinden op onze website nieuwsshow.nl. De miljoenenstad Manila staat nog altijd voor meer dan de helft onder water. De Filipijnse hoofdstad kreeg op één dag zelfs meer regen te verduren... dan er normaal in twee weken valt. En neemt u van mij aan, dat is al behoorlijk wat. Gevolg, honderdduizend ontheemden en even zoveel mensen... die de stad ontvluchten op zoek naar hoger liggend gebied. Over hoe om te gaan met een ramp van deze omvang... en hoe Manila van de regen in de drup raakte... gaan we praten met Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulpverlening... en Wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft jaren op de Filipijnen gewoond ook, hè? Ja, in, in de jaren negentig, hoor. Dat is een tijdje geleden alweer. Waren er toen ook al zoveel overstromingen? Ja, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Het is, ja. het, het, het is een land dat ligt op de, in de zone waar ze heel veel last hebben van hurricanes. Dus iedere seizoen komen er een aantal van die grote tropische stormen. Ja, dat gaat bijna onvermijdelijk gepaard met overstromingen. Maar het maakt natuurlijk heel veel uit hoe groot, of hoe klein en waar die zijn. Ja, dus eigenlijk dat er overstromingen zijn, is helemaal geen verrassing. Nee, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Ja. ja. Okay maar zo veel en zo groot en zo extreem dat is wel dat is wel bijzonder hè. Nou, het is in ieder geval bijzonder vervelend. Kijk, we gaan dit ge, steeds vaker maken we dit mee, want Manila is een stad die enorm gegroeid is. Daar wonen ja, 30.000 mensen op een vierkante kilometer. Dus als Manila getroffen wordt door een overstroming, dan is het bijna altijd een enorm drama. Maar het zijn mensen die wonen eigenlijk... op uh, zelf in elkaar getimmerde hutjes, ook midden daar in die stad. Dat als het water komt, dan is het gewoon weg hè, voor een heleboel mensen. Nou, dat is precies het probleem, want kijk, die... Uh de mensen die het ergst getroffen zijn, dat zijn die slumbewoners. Dus die oh. in die zelfgemaakte huizen wonen. Ja. De duurdere wijken, die zijn eigenlijk niet goed. Ja, die, die, die, die zijn die niet echt hoger? getroffen. Ja, die liggen misschien wat hoger, die zijn wat beter beschermd. Maar die, het probleem van die slums is tweezijdig. Want aan de ene kant is het natuurlijk zo dat die mensen zelf veel kwetsbaarder zijn. omdat ze ja, met hun huizen op vervelende plekken liggen. En ja. die huizen heel makkelijk met het water. komt water komt heel makkelijk binnen. Tegelijkertijd als je in Manera bent, is het heel bijzonder, want die slumwijk heeft voor een deel hele grote slumwijken, maar daarnaast is door de hele stad heen ieder vrij plekje is ingenomen door één rijtje slumhuizen ja, of twee. Want, want normaal gesproken denken mensen aan slumhuizen... dat zijn van die kleine dingetjes met een golfplaatje erop. In Manila, tot mijn verbazing, ja. bouwen ze ze drie, vier hoog. Ja, omdat er zo weinig ruimte is. En zetten ze drie van die kleine dingetjes boven Bovenom elkaar. elkaar ja. Maar wat ik wou zeggen is dat ze zich dus eigenlijk... door alle, alle kleinste plekjes die open zijn staan... van die kleine slumhuizen, ze ziet ze overal... Waardoor de afwatering dus blokkeert. En dat is een van de grote problemen. Want die staan ook langs de rivier, er wordt allemaal allemaal vuiligheid ingegooid. Dus dat is een van de problemen, waardoor die overstromingen zo gigantisch zijn Geen en het werkend rioleringssysteem. Het water kan niet goed weg. Ja. Maar er is, is dan niet een stadsbestuur dat zegt van hé, hey, uh, we moeten dat op een andere manier aanpakken? Bij wijze van spreken ontruimen die je Geven die mensen ergens anders een plek. Zodat die afwatering goed geregeld kan worden. Is dat, wordt die stad dan zo beroerd bestuurd ook? Ja, en nee. Kijk, er wordt natuurlijk wel wat aan gedaan. Het is, ik, op sommige plekken is het ook echt. De, de grootste rivier, de Passic River. Die was in die tijd dat ik daar woonde. een stuk slechter aan toe dan nu. Ik ben net toevallig deze zomer. was ik ook nog in Manila. Dus er wordt deels wel wat aan gedaan. Maar het groot probleem in Manila is dat uh, dat zijn uh, 16 steden. en die hebben geen geen bovenliggend stadsbestuur. Dus zeg maar, zoals Amsterdam hebben we die stadsdelen... maar er zit ook een centrale stad, dat werkt prima. Heb je centraal, decentraal, allebei. Terwijl in de Filipijnen, Manila is alleen decentraal. Dus je hebt 17 kleine steden met hun eigen burgemeester. En die staan er onbekend dat ze niet graag samenwerken. Dus zo'n rivier die door meerdere stadsdelen of steden van Manila loopt dan krijg je dus allerlei beleid dat overal helemaal versnipperd is. Maar het doet een beetje denken aan dat het dus de normale gang van zaken ook is. Want uh, het lijkt wel op Bangladesh, daar gebeurt het ook elk jaar, toch? Ja, Bangladesh is natuurlijk echt een gebied wat ook heel veel overstroomt. Maar het probleem is dat we gaan, wat we gaan zien... is dat die overstromingen nog vaker gaan voorkomen. En dat heeft dus deels te maken met nog meer bevolking. Wat in Manila echt een probleem is, dat dat er zoveel bevolking is gekomen en slecht grondwaterbeheer zakt de stad. De stad zakt gewoon met wel 10 centimeter, 8, 7, 6 centimeter per jaar. Oh ja? Dus die komt gewoon steeds lager te liggen. En daardoor krijg je deze keer die overstroming. En dat is een combinatie. En het is een meer ten zuiden van Manila is overstroomd... waardoor de rivier te groot werd. Maar ook de baai is de stad ingekomen. Dus, de, dus van de zee waar het mm -hmm. aan ligt. En van het noorden waar een dam het niet aankon. En waar de dam... Maar dan ligt de hoofdstad worden. dus gewoon op de verkeerde plek? Dat is op heel veel plekken in de wereld zo. Ja. Hè? Want dat zijn natuurlijk... Dat te vergelijken waren, met New Orleans bijvoorbeeld. Ja, dat waren gunstige plekken. Om te Ooit, zijn ja. om allerlei redenen. Vanwege scheepvaart en noem maar... Maar die plekken zijn natuurlijk niet berekend op 15 miljoen mensen. Ja. Maar wie gaat hier nu een plan voor bedenken? Of gaat dit gewoon voorlopig door? Het is... Je kunt geen 50 miljoen mensen zeggen van: Nou, weet je wat, gaan ze een stukje verkassen? Waar gaan ze naartoe? Dus voor een deel hebben we het er maar mee te doen, ben ik bang. We ja. hebben het er gewoon mee te doen. Maar je kunt wel heel veel doen, want die overstromingen die maar toenemen. Kijk, je kunt wel degelijk, als je drainage beter op orde hebt, je infrastructuur beter op orde hebt. Nou, wat de Filipijnen wel trouwens goed op orde heeft, dat is de onmiddellijke actie na de ramp. Dus de reddingswerkzaamheden. En mensen opvangen in scholen, zorgen dat ze niet van honger omkomen, dat ze wat eten en te drinken is. Daar is de Filipijnen inmiddels heel goed in. Dus noodgedwongen, ze hebben heel veel rampen. Ja. Dan hebben ze dat stukje heel goed ontwikkeld? Dus ze zijn steeds beter in het opvangen van de rampen als ze gebeuren. Maar waar je natuurlijk, ja, waar iedereen van denkt, van voorkomen is beter dan genezen, ja. daar gaan ze steeds fout op. Ja. Uh, de klimaatverandering speelt, speelt hier ook nog een rol. Die zal zeker in een toenemende te een rol spelen. Op dit moment, zeker als je denkt bij klimaatverandering aan zeespiegelstijging... dan is het zo dat het land dus veel sneller zakt door dit slechte grondwaterbeheer... Ja. dan dat de zeespiegel stijgt. Dus dan is ja, iedereen roept klimaatverandering... maar op, in, op dat punt is dat eigenlijk bijna een smoesje... want het eigen beheer zorgt dat die stad lager komt... Maar je ziet het wel degelijk, want je krijgt door de klimaatverandering steeds meer onregelmatig water... dat er in één dag zoveel valt als normaal in twee weken. Ja, dat, dat gaan we steeds vaker zien. Mm. Dus afwatering, herbebossing rondom de stad, er liggen gewoon hele stukken kaal. Dat zijn onvermijdelijke ingrepen als je in de toekomst dit wat in de hand wil houden. Maar dat zou dan een kwestie voor de regering zijn. Je had het net over de, hoe de, de stad bestuurd werd, maar je hebt natuurlijk ook nog een, een, een regering van het land. Die zou dat dan toch op moeten pakken? Ja, en ze doen natuurlijk ook wel wat, maar lang niet genoeg. Nee. Want uiteindelijk is het te veel aandacht op het reageren op die rampen... Ja. Wat... Ja, dat, dat lijkt heel duur en dat is heel veel. Maar als je je realiseert, de, echt goede, de echte veranderingen die zouden moeten gebeuren... nou, die zijn ook veel taaier om dat er politiek doorheen te krijgen. Op het moment dat er een ramp is, ja, dan zegt iedereen van hup aan het werk. Het is het dweilen met de kraan open. Terwijl als eigenlijk. er niet op dat moment een ramp is... Ja, dan zijn er allerlei politieke stroperigheden... waardoor allerlei maatregelen weer blijven hangen... niet uitgevoerd worden, niet gebeuren... Dus ik ben bang dat dit wel een patroon is... wat we nog een tijdje te zien gaan krijgen. En, en dijken bouwen en dat soort dingen... die dus voor Bangladesh bedacht zijn, ook voor New Orleans trouwens. Zijn, is dat geen oplossing om, om er iets aan te doen? Tuurlijk. De, ik wil ook helemaal niet zeggen dat er niets gebeurt. Ja. Want dat zou echt overdreven zijn. Er zijn natuurlijk allerlei maatregelen die wel degelijk gebeuren... Soms zijn ze niet even adequaat. Ze hebben bijvoorbeeld een hele grote dijk gebouwd, omdat in 1991, maar dat is een ander gebied, in 1991 hadden ze een grote vulkaanuitbarsting. En die heeft heel veel ja, modder achtergelaten, die blijft maar stromen. Dus daar is een dijk voor gebouwd. Nou, dat is heel erg duur, maar die hebben ze zo gek gepland en zo verkeerd neergezet dat dat helemaal niks heeft uitgehaald. Dus het is ook nog meer de vraag, als er maatregelen zijn, zijn ze goed genomen? Ja. zijn ze technisch goed in elkaar gestoken? Nou ja, los van Manila en de Filipijnen, dit soort arme landen... met een ongelukkige ligging worden steeds vaker getroffen. Peter had het al over Bangladesh, hm. door natuurrampen. Uh, moet de internationale gemeenschap hier op termijn... ook niet eens een keer zijn verantwoordelijkheid voornemen? Want ja, noodhulp kost op termijn wellicht meer dan structurele oplossingen. Of... Er, wordt steeds, <tie> er wordt geprobeerd om structureel ook wel degelijk meer te doen. Er zijn sinds 2004, is een grote conferentie... er wordt steeds beter gecoördineerd... Hm. Het proberen te voorkomen van een natuurramp staat best op de agenda. Dus landen die zijn daar ook mee bezig. Met. Nou, waar je veel van kunt verwachten op termijn, dat is de private sector. Met name verzekeringsmaatschappijen maken zich hier stevig uh, ja, druk tak, om. Want hebben die belang in die slums? Nou, misschien niet in die slums, maar wel die, die zo'n hele stad als geheel. Zie je wel dat verzekeringsmaatschappijen wereldwijd ook de, de beste cijfers komen vaak van de verzekeringsmaatschappijen. Want die hebben gewoon allerlei belang bij om te kijken. Kijk, als wij zo'n ramp zien, dan denken we in eerste instantie aan het aantal doden. En dat ja. is voor mij ook het belangrijkste. Maar daarnaast is ja. natuurlijk de materiële schade is gigantisch. Dus je ziet dat er, de verzekeringsmaatschappijen zich daar stevig tegenaan bemoeien. Ook op lange termijn en aan de bel blijven trekken van... hé hey jongens, klimaatverandering, natuurrampen, daar moet wat aan gebeuren. Ik ben ooit een keer, was op reportage in Manille en toen was het ook weer dus eindeloos die slagregels... waardoor we ook niks konden draaien. Dus je zat maar op een goed moment voor je uit te kijken. En toen gebeurde uh, dat zo'n heel dorp verzwolgen werd... door die vuilnisberg die gewoon ja. het water niet meer op kon ja. nemen. Ja. Uh, dus dat was echt drie, vier kilometer ja. bij ons vandaan. Bovendien ging de reportage over dat soort mensen die daar woonden. Dus nou ik heb echt van mijn leven nog nooit zoiets gezien, hoe, hoe, hoe bizar dat is. Ja. En wat er dan gebeurt, want u zei, die hulpverlening uh, kwam op gang. Dat was twee uur later, voordat wij er waren, uh, was dat inderdaad al gewoon bezig. En dat je denkt, die mensen doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl het echt wereldnieuws was op dat ogenblik. God, dat ja, dat je, ik ken dat verhaal natuurlijk, maar dat je dat hebt meegemaakt is ook wel bijzonder. Maar die... Dit, het, het is een vreselijk verhaal natuurlijk, ja. toch, hè? want die hulp komt op gang. Maar er zijn honderden doden gevallen. En het, het, wat, wat er natuurlijk onder ligt, het idee dat mensen op een, op een vuilnisbelt moeten wonen... Ja. Want ja, dat, en die, dat en die waren die slachtoffers. Ja, exact. Want dat dorpje stond, ja. of dorpje, ja, het was een Nederzet. Ja. stond onder een vuilnisbelt. die meer dan 100 meter hoger was. Ja. Dan, en dat was gewoon echt 100 meter vuil. En daarboven liepen die kinderen. en het bleef maar regenen. En je zag het eigenlijk zo voor je ogen gebeuren. Ja, en die mensen die wonen daar. omdat zij hun, hun levensonderhoud. van die vuilnisbelt vandaan ja. halen. Die lopen daar gewoon met honderden over die vuilnisbelt. te kijken of er nog iets van waarde tussen ligt. Ja omdat we weer mee naar huis te kunnen nemen. Ja. Dus het is een soort ja, economisch systeem waar tranen in je ogen zal springen. Ja, en het is nou, wat... hooguit een, een, een, een, nou, een drie kwartier rijden... van het centrum van Manilla vandaag. Ja. Maar hoe is die bevolkingsopbouw daar dan? Als percentages heb je hele rijke mensen? Heb je een middenklasse? Uh, wat nu gesproken over ja. mensen die in slums wonen? Uh, nou, er is een uh, kleine elite, vrij kleine, hele rijke elite. Er is een um, hele grote groep echt arme mensen. Ik denk wel meer dan de helft van de bevolking. En er is wel de laatste jaren ook wel een groeiende middenklasse. Toen ik daar was, jaren 80, jaren 90, vond ik de verschillen groter tussen rijk en arm. En nu ja. zie ik er toch ook wel veel tussenin zitten. Dus je ja. ziet wel degelijk ook een stuk economische ontwikkeling in de middenklasse optreden. Ja. Maar het aantal armen dat is, is gigantisch groot. Ja. Maar heel christelijk allemaal, toch? Precies, zeer katholiek vooral, nou, toch? Ja, een van de naarste dingen van deze overstroming. Er is op dit moment een, een wet in behandeling in het parlement in de Filipijnen... over het gebruik van voorbehoedmiddelen. Dus nu zijn er van die, echt van die rabiate katholieken die roepen van... Uh, kijk, deze overstroming, dat is de wraak oh, nee. van God... omdat wij over voorbehoedmiddelen praten. Dus het uh, bevolking het groeit maar door... We zitten waarschijnlijk over een half jaar weer over hetzelfde onderwerp te praten. Ik ben bang van wel, ja. nog het is uw werk. Dagelijks. Hartelijk dank voor uw komst. We spraken met Thea Heelhorst, hoogleraar Humanitaire Hulpverlening en Wederopbouw. Aan de Wageningen Universiteit. Dank voor uw komst. Graag gedaan. De Radio 1 Sportzomerbus. Verslaggever Mark Robin Visser trapt vandaag nog één keer... het gaspedaal in van zijn sportzomerbus. En is neergestreken in Papendal. Mark Robin, waarom ben je daar? Ja, ik zou je missen, Mieke. Ja, het is echt de laatste ik ben ook keer. een beetje ja. weemoedig, maar goed. Ja, maar goed, ieder afscheid en ieder einde betekent ook weer een nieuw begin. En ik zou toch ook graag... Deze laatste dag willen besteden aan wat komen gaat, de laatste kilometers van de sportzomerbus. Besteed ik aan wat er straks na de afsluiting van de Olympische Spelen in Londen gaat gebeuren. Want de volgende equipes staan alweer klaar. Ze zijn nu nog in Papendal hard aan het trainen, de laatste loodjes. Maar vanaf 29 augustus zijn ze natuurlijk op de Paralympics in Londen en Nederland gaat dit jaar... Met het jongste team ooit. En we maken kansen hoor. We doen mee in elf uh, takken van sport. En met name uh, de dames basketballers. De dames rolstoelbasketballers. Die gooien en gaan echt hoge ogen gooien, dat moet je opletten. En ze hebben ook een geheim wapen, daar gaan we het straks over hebben. Ze mm. hebben een geheim technisch wapen. En je moet echt denken aan een revolutie als de klap gaat. Zoiets mm. gaat er gebeuren in het rolstoelbasketbal. Uh, en dan hebben de Nederlandse dames een patent op. Dus dat, uh, dat belooft wat te worden. En verder gaan we ook nog bij, bij de andere sporters uh, spelen. Kijken die, uh, die al maanden keihard aan het trainen zijn. Dat wordt wat. We gaan ja. vooruitkijken naar de Paralympics. Oké, okay. ja. en hoe moet het nou met jou als die beginnen? niet meer rijdt. Ja, vreselijk. Ik weet het niet. <laughs> okay. jij nog, weet jij nog wat? Ik kom wel langs met een uh, zakdoeken. Oh, leuk. Ja. Hey, heel veel plezier goed. daar in Papendal. En, en wanneer wordt dat geheime wapen? Wanneer maak je dat bekend? Rond een uur of elf? Ik denk dat dat rond half twee past. Pas. Ik pak nog even tot vanmiddag vast. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, dus blijf luisteren. Ja, De dat goed. doen we zeker. Dank je wel. Dag. Oké, okay. dag. I spend my time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 is afgelopen. Ben Howard, keep your head up. Goedemorgen Ingrid Hogevorst. Er zijn nog boeken uitgekomen en jij gaat ze bespreken. Nou, er komen weinig uit. Is dat Natuurlijk, zo? Dat gaat, ja, dus wat ik heb gedaan, wat, wat je dan doet, ja, dat is stilte voor het, de storm. Het, het oude is, spul? Nee, nee, gewoon iets uit die berg halen. Aha. Wat, uh, gewoon, wat je altijd had willen bespreken. Okay. En het is wel leuk dat, je, dat we hier nu meteen opkomen. Want er zijn namelijk heel veel Europe goede Europese schrijvers... die uh, gewoon onbekend blijven... omdat ze in die enorme berg Amerikaans uh, vertaalde fictie oh. uh, verdwijnen. En uh, een zo'n schrijver is Arno Geiger. Die heb ik dus meegenomen. Arno Geiger, de oude koning in zijn rijk. Arno Geiger is een, is een uh, Oostenrijkse schrijver die de prestigieuze Duitse boekprijs heeft gekregen... met zijn familieroman Met Ons Gaat Het Goed. Misschien dat luisteraars uh, dat boek hebben gelezen. En uh, met dit laatste boek, De Oude Koning in zijn Rijk... beschrijft hij de mentale aftakeling uh, van zijn vader... met wie hij eigenlijk pas een band krijgt... op het moment dat die man wegdrijft in zijn hoofd. En uh, dat boek is een enorme bestseller geworden in Duitsstalige landen. En... Uh, en dat doe ik ook niet zo gek, want degene, de generatie die leest... Mm. heeft natuurlijk met dit thema te maken. Maar dat is niet de enige reden, want de kwaliteit van de oude koning is zijn rijk... Uh, zit hem echt in zijn benadering. En uh, Want kijker laat zien dat iemand die dement is... Uh, nog best dingen te vertellen heeft. En dat je die mensen ook niet als kinderen moet benaderen... Want het zijn geen kinderen, want kinderen leren bij, de mensen, ouderen leren niks meer bij. Zij hebben geen herinneringen meer, hun geheugen is gewist. Maar ze hebben nog wel heel veel te zeggen. En die oude vader van hem, een stugge man... waar hij als jongen altijd enorme problemen mee had... en waar hij eigenlijk helemaal niks mee te maken wilde hebben... die zegt hele mooie dingen. Bijvoorbeeld een zinnetje uh, over zijn gedoofde geheugen. God neemt de spons ter hand en veegt uit wat op het bord geschreven staat... om zijn eigen naam erop te schrijven. En dat is natuurlijk heel leuk. Nou, die, Want zijn die, vader werd religieus of zo? Nee, maar die vader die had dus eigenlijk. Het was een beetje een stugge man, stille man. Hij had een trauma opgelopen op het, in het Oostfront. Als 18-jarige soldaat, ik dus een generatie van de oorlog. Hm. En uh, die man die was teruggekomen als, uh, hè, uit de oorlog. En die had, uh, dat trauma had ervoor geschoren dat hij nooit meer uit zijn huis wilde. Nooit meer uit dat dorpje wilde. Hij bouwde een eigen huis, niet ver van het ouderlijk huis. Wat heel veel Oostenrijkers doen, hè? En, en Duitsers, het eigen huis bouwen. En. Uh, dacht, ik ga dus nooit meer weg, want mij gaat dit niet meer overkomen. Hij trouwt een Poolse, uh, wees. En uh, zelfs met de huwelijksdag, huwelijkslijst zat er natuurlijk niet in, dat begrijp je wel. Maar ze zegt, laten we een boswandeling maken. Nee. Jij ja, ik vind dat dus heel leuk. Nee. Ja, precies, nee. Dus die vrouw is ook heel, heeft die man natuurlijk verlaten. Want ja, een vrouw wilde ook de wereld verkennen niet waar. En hij vond het doodeng, want hij had het vertrouwen niet. En, uh, maar hij praat zo leuk, want die, die zoon uh, die vangt eigenlijk die taal op van die vader. En elk hoofdstukje begint met een dialoog. En is net een personage uit een verhaal van Kafka. Of uit een toneelstuk van Beckett. Ik zal er eentje voor deze. Kijk, papa, dat is het tuinmuurtje dat je met je eigen handen hebt gemaakt. Klopt, dat neem ik mee. Nee, dat kunt de u toch niet meenemen? Doodsimpel. Dat gaat toch niet, papa? Dan moet jij eens opletten. Maar papa, hallo, hallo, dat gaat niet. Leg me eerst eens uit hoe jij naar huis wilt als je al thuis bent. Begrijp ik niet. Je bent thuis en je wilt naar huis. Je kunt toch niet naar huis als je al thuis bent? Ja, dat is objectief juist. Dus... Ah, dat interesseert me allemaal lang niet zo als jou. Weet je, het zijn hele gekke... Want het, ja, ja. De, de ironie van het lot is natuurlijk... deze man, schijnbaar als je dement wordt... ik weet niet of dat bij iedereen zo is... maar in ieder geval wel bij deze man... hij verliest zijn, uh, zijn, zijn, zijn, zijn gevoel van thuis zijn. Dus hij leeft in een continue heimwee. Dus als hij thuis is, wil hij naar huis. En... Uh, uh, door, en die zoon die kijkt heel goed naar die vader... en die ziet ook die manse paniek. Dus hij probeert zich in te leven denkt... Goh, wat, wat, wat, wat, wat zit er in dat hoofd? Hè? Hij, je wil controle hebben. Je hebt allerlei gedachten. En je, wil je, je probeert je te oriënteren, maar dat lukt je niet. En dan heb je nog doden en levenden. Uh, uh, herinneringen, nee, die heeft je niet. Maar je hebt wel natuurlijk uh, iets van herinnering, denk ik. Maar dat kunnen ook hallucinaties zijn... En alles loopt door elkaar en hij ziet die man dus zich pr proberen. Hij wil iets zeggen en dan komt hij er niet uit. En dan gaat hij aan tafel zitten en, dan, uh, en uh, hij, dan denkt hij, ik wil naar huis. Maar hij is thuis, dus dat is dus... Ja, dat is natuurlijk een, een, een soort permanent gevoel van heimwee... waarin die vader zit. Maar die vader, vader, vader wat je voorleest, die klinkt nog wel lief. Ja, hij klinkt lief en hij is ook leuk. Want hij zegt bijvoorbeeld ook, hoe gaat het met je papa? Ik moet zeggen dat het wel goed met me gaat... Maar wel tussen aanhalingstekens. Want ik ben niet in staat om het te beoordelen. Dus hij weet dat wel. Hij is ook wel bij de les. Ja, hij is nou, bij de les, ja. Op oh, een ja, bepaalde manier. Ja, op een bepaalde manier. Ja. Nou, en dat, die, dat, uh, die inleving... Uh, dat is dus de ene kracht van dit boek, vind ik. Uh, Geiger heeft dus echt geprobeerd... Hij is daar ook gaan zitten natuurlijk. Hij een paar dagen, een week. En... Uh, Ga dus mee met die vader, want je moet niet tegen hem zeggen... nee, we zijn thuis, dan ga je tegenspreken, raakt zo'n man in paniek. Nee, gewoon meepraten, dus eigenlijk onbevangen meepraten. Hij kan bijvoorbeeld ook heel goed met zijn kleindochter omgaan... want die kent hem alleen maar dement. Nou ja, die heeft er geen probleem mee. Een kind heeft er geen probleem mee. Maar dus dat is die ene kant, die inleving. En de andere kant, de andere kracht van het boek vind ik... Uh, de autobiografische instekers, dus hoe hij zichzelf als zoon... want het is natuurlijk heel gek, uh, je, probeert, je praat tegen je vader als een vreemde. En op een gegeven moment de ene keer denkt die vader dat hij uh, zijn broer is... En dan, uh, dan gaat hij daar ook maar gewoon niet mee. En de andere keer herkent hij hem helemaal niet. Maar dan zegt hij, hij zegt ook voortdurend, uh, nou bedankt. Hè? Hij bedankt hem ook de hele tijd voor alles. Als hij boterham maakt of zo, of weet ik veel wat, zegt hij mag ik u danken. Dus heel beleefd. En, en de, de, dat, is de, dat, hoe, dat hele proces waar die zoon dus ook die autobiografische insteek in dat boek, dat vind ik dat hij dat heel erg goed uh, heeft gedaan. Dus hij wisselt als het ware observaties over die voortschrijding van die ziekte, want het duurt echt een paar jaar. Ik weet niet precies, maar nou, dat zit volgens mij wel tien jaar zo'n mm. beetje, dat die vader steeds meer afzakt. En, uh, en hij vraagt dus op op het moment dat die vader helder is, die kleine gesprekjes. Bijvoorbeeld, uh, hoe was je kindertijd? Of zo vraagt hij. Hè? En, en dat, is, dat is een heel onbevangen maar is het uh, de herkenbaarheid van dit soort dialogen... die het voor mensen interessant maakt om te lezen? Of is nee, er ook het is echt uh, nog... enerzijds de herkenbaarheid natuurlijk. Herkenbaarheid is altijd een thema. Hè. De, ik, ik weet niet, ik heb geen, nog nooit uh, demente ouders gehad... maar het lijkt me vreselijk als oh. je vader of je moeder oud zijn. Het is geen heeft. feest. Nee, dat lijkt me dus heel erg. Dus, maar hij, hij zegt dus van... Uh, mensen denken altijd, nou ja, die de mensen hebben niks meer te vertellen. Hm. Dus je zit erbij en wat moet je ermee? Maar hij is er dus heel creatief mee omgegaan. Hij zegt, nee, je moet er juist bij blijven. Je moet erbij en dan eigenlijk met hun meegaan... heel onbevangen meepraten. En dan komen er dus pareltjes... echt pareltjes van zinnen uit. Hm. En dan, uh, maar het is ook een soort... Uh, ja, het is ook absurdistisch toneel... Hm want het is, maar ja, de werkelijkheid is ook, uh, ja, laten we eerlijk zijn, de werkelijkheid is ook absoluut kan ook totaal absurd zijn, ineens totaal kantelen... waar dan je denkt, hè? waar ben ik nu in beland? Dus, uh, en hij uh, begrijpt ook, uh, ik heb hem te weinig vragen gesteld. Ik heb aan die, die man, die, die moeder is weggegaan... al die kinderen die hadden zoiets, wat, moet die, wat moeten we met die oude man? Hij zat daar gewoon helemaal bitter te zijn. Hij kon het helemaal niet vervelen dat die moeder wegliep bij hem. En uh, was alleen nog maar met de televisie kijken en... Uh, en uh, Nee, dat was hij gewoon je kent. Het was van zo vader, zo'n stugge Oostenrijkse vader die op een bank zit en niks zegt. Ja. En hij is daar dus overheen gestapt en is hem dus vragen gaan stellen, maar wel pas toen hij aan het wegdrijven was. Goed, heel ja. mooie aanrader, dus de oude koning in zijn rijk, Arno Geiger. En uh, ook iets, hij heeft het gedaan, hij heeft het boek geschreven toen de vader nog leefde en niet daarna, want dat was ook iets, hè. terwijl die leeft aan het schrijven. En die vader ziet ook dat hij schrijft. En dan zegt hij, God, ben je allemaal aan het opschrijven? Ja, ik ben over jou aan het schrijven. Oh ja, yes. en dan houdt hij ook soms een schrift vast eventjes. Of die gaat er de hele tijd bij zitten. Dat is heel grappig. Oké, okay, goed. Dan toch de Amerikaan. Maar wel een hele aparte Amerikaan. Namelijk uh, Don de Lillo. Uh, uh, een een, een, een uh, beroemde Amerikaanse schrijver. Die heeft zijn eerste verhalenbundel gepubliceerd. De Engel Esmeralda. En uh, voor mensen die Donderleerl niet kennen, dat is uh, nu inmiddels dikke in de zeventig, denk ik. Dat is echt een cultschrijver. Hè? Die schrijft uh, bijvoorbeeld uh, The Falling Man, De Vallende Man, uh, Underworld, The Names. Vorig jaar besprak ik uh, in dit programma Punt Omega. Hij schrijft geheimzinnige filosofische. Uh, maar ook spirituele romans... waar hij eigenlijk de achterkant van de Amerikaanse consumptiemaatschappij laat zien. En echt nog een paar bestsellers geschreven, hè? Nou, ja, Goed. maar hij is ook wel, ja, volgens mensgevel. hij is ook steengoed, vind ik, hoor. En, uh, nou, dit is natuurlijk heel leuk, dus wilde, hè, je bent benieuwd naar die verhalen. Het zijn, uh, het zijn negen verhalen. En uh, ze heeft ze geschreven tussen 1979 en 2010. Dus, uh, en ik vind ze echt fantastisch... Want uh, enerzijds spelen ze dus weer in buurten en milieus. Hè, die dus aan die achterkant. Dus mensen in kamertjes met een bed en een uh, TL-buis. Uh, bijvoorbeeld een verhaal over een man. Uh die niks anders doet dan, uh, films, dan naar, film, naar de film gaan. Dus bioscopen. In van die groeselige bioscopen zitten. Dus hij heeft een agenda, hij weet precies waar, welke film draait. En dan uh, gaat hij uh, op, op de klok, moet hij Metro nemen, gaat hij naar die bioscoop. En dan weer naar de andere kant van New York, naar die bioscoop. Wonderlijke man, hij woont met zijn ex-vrouw. En hij maakt onderdeel van een hele groep. Het is een hele groep mensen die dus in New York niets anders doen... Dan in bioscopen films kijken en dan zegt en dan vraagt ook die vrouw: van, Wat doe je nou eigenlijk? Kijk je nou naar de film of ga je naar de film? He, ga je naar de film of kijk je naar de film? Dus, dus, wat, wat, en, maar daar kan hij ook geen antwoord op geven. Maar dat soort, dat soort uh, wonderlijke, zo'n uh, wonderlijk verhaal... of uh, bijvoorbeeld uh, het, het titelverhaal, dat is geweldig, de Engel Esmeralda... dat gaat over een non die in de Bronx, de achterstandswijk uh, van New York... missiewerk doet... En hoe hij dat ook beschrijft, even een voorbeeld van hoe goed hij is. Zij, die, die, die, die hopeloosheid van die Jungs daar allemaal. Dan gaat ze over gebruikte spuiten en dan zegt hij bijvoorbeeld over Jungs. Jungs zwichten voor de lokroep van de verdoemenis. Die kleine liefdesbeet van de angel. Als je weet dat je niet zwaard bent, kun je je ijdelheid alleen bevredigen door met de dood te dobbelen. Vind ik echt geweldig. Dat zijn van die zinnen, van die gebeeldhouden zinnen waar je eindeloos op kunt kouwen. Hè? Dobbelen met de dood om je ijdelheid te bevredigen. Omdat je niet. Nou, die non, dat is een prachtig verhaal. Die, uh, die wil een twaalfjarige zwerster, Esmeralda, redden. Maar uh, ze, krijgt het, ze krijgt het niet te pakken, dat meisje. En op een dag verschijnt haar naam op de muur. En dat is een gravity muur. Die jonge, jonge uh, uh, uh, uh, jongens uit die buurt. Elke keer als er een kind doodgaat, dus, ma ze, tekenen ze een engel. en dan Met de naam van het kind en dan de manier waarop hij dood is gegaan. Dus dan weet ze dus dat ze dat meisje niet meer kan redden. En dan na haar dood verschijnt er een soort geestverschijning. En is iedereen heeft zoiets van: Wauw, wie weet, hè, is er hoop? Nou ja, en zo. Dat zijn allemaal. Het zijn dus heel, heel erg verschillende verhalen. En uh, een jokkende vrouw die getuige is, getuig is van een kidnapping van een kind. Maar uh, het, gaat, het gaat dus steeds om dat mensen in een, in een situatie ineens geconfronteerd worden. En dan moeten ze, zich, ja, dan moeten ze de betekenis aan geven. Het is prachtige verhalen. Dus Don de Lillo. Uh, het zijn literaire, rungefoto's, zeg maar. Wat gaat er schuil achter die bewegingen van die mensen? Geweldig. Scherpe kijk op Amerika. Dank Don de Lillo, de Engel, Esmeralda. U hoorde Ingrid Meer Informatie allemaal te vinden in de titels op teletekstpagina 62 en natuurlijk op onze website www.newshow.nl. Drie dagen op kaplaarzen van podium naar podium. Biertje in je hand, s'nachts dansen tot je niet meer kan... en dan je tentje inrollen op een overbevolkte camping. 60.000 mensen geven zich er volgend weekend weer aan over... Lowlands. Het muziekfestival wordt dit jaar voor de twintigste keer georganiseerd. Op vrijdag 27 augustus 1993 liepen de eerste bezoekers het terrein op om te luisteren naar de muziek van Iggy Pop, The Smashing Pumpkins en Race Against the Machine. Bij ons te gast is bedenker en oprichter van Lowlands, Joost Carlier. En met hem een gesprek over de oorsprong en het succes van het festival. Hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. ja drie, In 88 al zet u de eerste plannen op papier, hè, begreep ik. Ja. Was er toen zoveel behoefte aan een nieuw festival? Ja, die, uh, die plannen die waren afhankelijk gemaakt voor Nijmegen. In uh, het vonden dat, Park geloof ik. Hè? In het Park ja. zouden we met de hele omgeving erbij uh, dat festival gaan houden. Maar uh, dat was eigenlijk toch te klein. daar konden we niet meer dan 30.000 man kwijt. En dat vonden we toen al uh, te klein. Maar dat, waarom wilden jullie een nieuw festival? Nou, als was er niks. Uh, uh, wij, ik, ik, ik had al twintig jaar lang een festival georganiseerd, het Logan Festival. En um, ja, wij vonden dat het tijd was voor een nieuw festival. En we merkten ook dat die behoefte er was. Want het ja. festival wat wij organiseerden en andere festivals ook, die waren één waren één ja. En we merkten gewoon dat het publiek kwam al eerder. Ze kwamen al een dag eerder. Ze gingen een dag ja, ja. later weg. Ze, die tankjes werden klandes overal neergepoot. En je merkte dat er behoefte was om het, om het verblijf, als het ware, in het festival in te bouwen. Ja, en toen uh, viel de, de blik op Flevopolder. Ja, toen kwamen we dat trein uh, en tegen. Maar niet een romantische omgeving? Uh. Uh, nee, toen zeker niet. Het is nu veel mooier geworden. Toen was het veel kaler. Ja. En, uh, en de winter had er veel meer sp vrij spel. Maar... Uh, ja, het was gewoon een, een, een trein wat ze hadden ze aangelegd voor de Wereldjemperie toen. En, en daar hadden ze iets van, van 80 miljoen ingestopt of zo. De provincie en het Rijk en de gemeente. En dat was klaar en dat deed nooit iemand meer. Mee? Nou, dat, moest, dat festival moest nog gebeuren. Oh. Dus die Wereldjemperie moest nog plaatsvinden. Kijk, jullie warm <laughs> En het lag daar helemaal kant en klaar. En, en, dus, en... dus als je er 80 miljoen in steekt, dan zijn er ook wel behoorlijke voorzieningen geweest. Die waren er ook, ja. ja, ja, ja, ja, ja geweldig? Ja, geweldig, ja. Helemaal, helemaal mooi, ja. ja. En, en, en toen, officieel heette dat toen A Camping Fly to Lowlands Paradise. Ja, dat was. Dat dat wel was, uh, uh, mooi, waarom heet het niet meer zo? Nou, zo heet het nog steeds. Oh. In volksmond is dat Lowlands oh, geworden. Is het? Waar komt ah. dat vandaan eigenlijk? Uh, wij, wij hadden dat van, van Bunk Bessels. die was de organisator uit Bunk Utrecht. Bessels? Die dat tien, al twintig jaar geleden daarvoor ook een festival had in, in de jaarbeurshallen. En we wij vonden toen zo'n mooie naam en we hebben dat voor hem gekocht. Okay. Ook, ook daadwerkelijk gekocht. Ook praat, maar waarom, uh, uh, uh, uh, Mieke zei dan, waarom moest er nou een nieuw festival komen? Dat betekent waarschijnlijk dat je een nieuw format wil hebben. Ja, een, comple een compleet nieuw concept. Ja. Ja. En wat was dat? staat? Dat was onder andere het, het verblijf wat, wat in ja, het moment dus geïntegreerd werd. Maar ja. ook uh, veel meer uh, disciplines van, van, van cultuurdisciplines moesten erin voorkomen. Uh, dat is niet muziek, alleen muziek. Niet alleen muziek. muziek. Maar weten, politiek. Alles, alles eigenlijk uh, wat je maar kon bedenken moest daarin, moest daarin verwerkt worden. En uh, we hebben begrepen dondersgoed dat muziek uh, toch wel een heel belangrijke factor is om het publiek te trekken. En ook om je soort publiek uh, naar je instrument te krijgen. Dan kun je daar met een muziekgroep bepalen. Dus dat is ook de reden dat we... Maar naar, niet van die groepen uitnodigen die voor een uh, miljoen euro... drie kwartier komen spelen en dan weer weg zijn? Nee, dat is ook een conceptmatig iets. Alsof je moet zorgen dat je uit handen blijft van uh, groepen die de dienst gaan uitmaken... en die gaan bepalen, die, die het volledige budget uh, opslokken... Ja. omdat uh, managers nou eenmaal daar naartoe neigen. Om, <laughs> waardoor je nee, ja, dus niets meer kan. Een pingpongprobleem, pro toch? Nou ja, ja, ik ga het niet over andere festivals hebben, maar... Uh... Nee, maar goed, ik bedoel, Springsteen is natuurlijk iets groots. Het jaar daarvoor, uh, oh, uh, waren ze. Ja, co-play ja, ja, ja, ja, ja, voor, uh, voor drie kwartier inderdaad, dat miljoen. Als festival moet je zorgen dat je niet afhankelijk wordt van de groepen om, uh, om je... Om, om je Betekent te Betekent dat rijden. dat je dan in, in de B-categorie terechtkomt? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Alleen, uh, je moet het andersom spelen. Je moet zorgen dat de groepen gaan op jouw evenement gaan staan... Ja. en niet andersom. Want als een groep weet dat je afhankelijk van hun bent... om de zaak vol te krijgen, ben je verloren. Ja. Mm. Maar goed, die, ik wil nog even terug nog naar de eerste editie. Daar het trouwens wel een goede naam, hoor. Iggy Pop, zei ik al, de Smashing Pumpkins. En nu zijn er 60.000 mensen, komen eraan. Hartstikke uitverkocht, maanden van tevoren. Maar in die eerste keer, ho hoe was dat toen? Dat was toen wel anders, toch? Ja, Ja, ja de kaartverkoop liever niet, helemaal niet zo goed. En, uh, eigenlijk heel slecht. En, en ik weet nog dat ik een week van tevoren uh, uh, uh, zei van, we moeten het gewoon niet doen. We, we het moeten het afgelasten. Ja, en, en, uh, en ik, mijn compagnon Sean Mulder, die zei dat ook geloof ik. En uh, Leon Raammaars, die zei van, nee, kom op, die was op vakantie en die belde vanuit zijn vakantie. De adres. Mojo Men zij, zei, uh, we, gaan we gaan door. door. Ja. En kost, die was degene kost. die de grootste klap geld erin moest steken, neem ik aan. Ja, of niet? dat klopt ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, toen dus was het was goed, wel... van was goed van hem. Was heel goed van hem. Want ja. toen u daar de eerste keer over het terrein liep, wat dacht u toen? Dit wordt, wordt hem niet. De allereerste keer ja? op de trein, het zakt me moed in de schoenen. Maar ja. goed, daar kijk je als evenementenorganisator natuurlijk wel een gegeven moment doorheen. Ik weet nog dat ik daar de eerste keer was met Barry Visser. Die werd er helemaal mistroostig van. Ja. Nou ja. Waarom werd hij dan zo mistroostig van? Nou, dat kan ik je wel vertellen als bezoeker. Je parkeert je auto en kan vervolgens ongeveer nog drie kwartier lopen voordat je bent waar je wezen moet, hè? Ja, ja, nou ja, dat is ook iets wat je moet bepalen. Het bezoekersaantal. Kijk, je kunt het te groot maken. Je kunt het zo groot maken. Je hebt het toch met een menselijke maat te maken. Je, hebt, uh, de, de, de, je komt als mens en je moet het allemaal kunnen behappen. Je moet het kunnen belopen. Uh, dat vergeten uh, organisatoren nog wel eens. En op een gegeven moment in, in Engeland, in, in, in Denemarken, gingen ze naar 100.000 man, 120.000 man. Dat kan helemaal niet meer. Ik, ik ben ja. vorig jaar naar de expo geweest in China, in, in, in Shanghai. En ja. dat was zo waanzinnig groot. Ja. Die bezoekers konden dat helemaal niet... Al die Chinezen die liepen zich helemaal te pletteren. Dat was helemaal niks. U zei net al... Um er moeten ook andere dingen gebeuren. Nou, Cool Politics hè, hebben we uh, gehad. Daar werd het festival vaak toch om uh, geroemd. Ruud Lubbers, Jan Pronk waren als de gast. Was dat ook uw idee eigenlijk? Om die politici <lacht> nou, te zijn? Nee, nee, nee, nee. Kijk, dat hele festival is natuurlijk uh, helemaal ontwikkeld en, en uh, uitontwikkeld ja, en, 20 jaar. Ja, in twintig jaar. Maar uh, het, het idee was wel om, om veel meer cultuuruitingen uh, te spuien dan alleen de muziek. Want wat begreep ik nou? Dat Halbe Zijlstra was niet uitgenodigd, toch? Maar die, die wil toch komen. Ja, dat, dat krijg je natuurlijk al te duur. Oh, zelf een kaartje koopt, meneer Zijlstra. Ja. Dan wilde hij daar dus toch graag spreken. Nou, maar dat zegt wel iets over het festival. Ja, precies. Ja. Maar het is het, het concept wat je neerzet... het concept wat wij toen neergezet hebben... dat is nu nog steeds eigenlijk zo. Ja, dat blijkt zo. Want uh, omdat de BTW uh, zeg maar, verkoop... Uh, voor januari, dat de extra BTW er nog niet betaald uh, moest worden. werd er opgeroepen om vooral voor 1 januari je kaartje te kopen. Er was alleen nog geen enkele groep bekend. De hele zaak is uitverkocht. Dat betekent eigenlijk dat, je, dat het tijd wordt om weer eens een heel ander festival te organiseren. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja, ja, ja, ja. Zeg jij er nog over na? Nee nee nee, nee, nee, nee. Jij ik vindt het wel ik, best zo. Ja, het ja, is een tijd voor komen, een tijd voor gaan. Ja. Ja. Nou ja, u bent ook geen 18 meer, dat zien we. Dat we waarschijnlijk 20 jaar geleden. Uh, ja, het zag u er heel anders uit. Maar gaat u er toch wel naartoe volgende week? Nou, ik kon best zijn dat ik de eerste <laughs> keer niet ga <laughs> Ik weet het nog niet zeker. Nee, maar waarom? Is, is, het, is het dan nou, gewoon ja, niet is meer leuk? Het, omdat ja, je, je moet het een keer loslaten. Die jongeren, dat, dat kan niet anders zijn. Of, of denk je, ik voel me niet meer lekker tussen al die jongeren? Want er komen natuurlijk toch nu, nu weer heel veel jongeren op, af, of niet? Ja, of zitten ja. zitten ja, ja, is nog steeds uh, 17, 18 jaar... En ja. En, en uh, nou ja, goed, ik, ik moet het nog even bekijken. Ja, en het is natuurlijk ook weer geworden... wat al die andere festivals ook hebben. Een behoorlijk onbetaalbare uh, grap voor kinderen van 17, 18 jaar. 100, 180 euro voor drie dagen is toch geld? Ja, maar, maar vergeet niet, daar uh, kunnen ze versparen. sparen. Daar hebben ze een krantenwijk dat voor. Is waar. En, uh, en, en, dat doen ze het, dan ook. Dan komt het allemaal goed, ja. Ja, dan ja. Ze komen bij mij ook wel eens lenen, hoor. Moet ik u heel eerlijk ja, bekennen. Ja, dat krijg je dan ook, ja. ja. <laughs> Maar dit gaat dus nog wel uh, jarenlang door, of niet? Ja, dat weet ik niet. De, de, de, een festival heeft natuurlijk wel... Een, een, een. Een beperkte houdbaar, Ja, dat... En wat zijn de namen dit, deze editie? Ja, Daar met, weet ik niks van. Dat moet je nu de, u de, de dat huidige niet directeur vragen. Oh. Ja, ja, ja, dat is mijn vriend Erik. Ja. Oh, maar goed, het is niet zo... Dat, het heeft ook niet zoveel zin om mensen nog lekker nou, dat te dat maken. Want het wel is leuk, toch al festival Dat het ook steeds uh, nieuwe directies krijgt. En, uh, dat van zichzelf. Er zijn steeds weer nieuwe programmeurs. En, en, en kennelijk is het financieel uh, riant te draaien. Ja, het is een... Uh, ja. Nou, het is Mooi. gewoon ge gearriveerd. Goed, hartelijk dank. Hadden jullie ook niet gedacht in het begin? Nee, nee dat, dat weet je nooit van te horen. Want wat dacht u nou toen u die eerste keer het terrein opliep? Uh, <laughs> nou, ik had wel een beetje voor ogen wat, <laughs> wat het nu is. Ja, toch wel. Toch ja, wel. Ja, ja, ja. Goed, nou, het heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hartelijk dank. We spraken met de oprichter van Lowlands, Joost Carlier. Uh, vanaf komende vrijdag dus barst dat festival weer los. En u hoort het helemaal uitverkocht. Meer informatie via onze website, nieuwshow.nl. En dan om tien uur. Precies. Vanuit Londen. Voor de ene na laatste dag. Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En volgende week zijn wij er weer in een complete opstelling. Gewoon de 2,5 uur versie. Miek, maak je borst benad. Ja, dan kijken we naar uit. Absoluut. Ik hoop u ook. Wij zijn er week. volgende week weer. Tot dan. Dag. Samen thuis. Samen dros. De Olympische Speler. Ja, hij heeft het, hij heeft het. Heeft het. Zonderland heeft het goud. Rano, mikromo, in Jojo. Is een kanjer. Marjanovic, ga door. Ga door, pak die Olympische titel. Representing the Netherlands. Radio 1 Sportzomer zit er bijna op en blikt terug. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen. Komt weus op en er gaat erin. Ja, -ha -ha!